De politie in Duitsland heeft twee Nederlanders opgepakt voor een plofkraak gisteren in de stad Bad Homburg. De verdachten gingen er vandoor met 150.000 euro. Vanwege de kracht van de explosie worden ze ook verdacht van poging tot doodslag. De twee Nederlanders zijn 25 en 27 en er wordt nog gezocht naar een derde verdachte. Er zijn opnieuw zorgen over de situatie bij de kerncentrale van Zaporizja in het zuiden van Oekraïne. Experts van atoomagentschap IAEA horen op het terrein van de centrale veel beschietingen. Volgens de atoomwaakhond wordt de situatie voor de medewerkers ook steeds lastiger. De centrale wordt onderhouden door Oekraïns personeel, maar ligt in door Rusland bezet gebied. De zware regen- en onweersbuien hebben op verschillende plekken tot overlast geleid. Onder meer in en rond Eindhoven staan straten en tunnels blank. Rond Amsterdam Centraal kampt het treinverkeer met de gevolgen van blikseminslag... waardoor er veel minder treinen reden. En op de snelweg A10 bij Amsterdam-Sloterdijk stond een flinke plas water. Twee rijstroken werden daardoor afgesloten. Vanwege de buien had het KNMI code geel afgekondigd voor zeven provincies. Inmiddels geldt die waarschuwing alleen nog in Gelderland, Flevoland en Overijssel. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land nog flinke regen en onweersbuien. Maar later vanavond trekken die buien weg en dan klaart het op. Morgen eerst nog mistig, later wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar ook kansen op een bui bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat file door een ongeluk bij de afrit Vodendam Drie kilometer met een kwartiervertraging. Drie rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom bij Peaceful Radio Show 1541. Mijn naam is Ben Veugel. uw hier voor de komende twee uur in dit nieuwe Etus muziekprogramma. We gaan luisteren naar Max Jeschek en die heeft de titel, de titel van zijn nieuwe album is The Awakening. En daar is Max niet echt origineel mee, want er zijn al verschillende artiesten hem voorgegaan. Daarna komt Greg Maroney en die heeft QP4 gemaakt. Nou, dat kunnen we wel als een originele titel beschouwen. Dan gaan we verder terug de tijd in. Naar 2021 zijn we inmiddels beland met bijvoorbeeld David J. Pena... met Wings of Chains en Answeten op piano met Chasing Is in The Wind. En ja, zo gaat het eigenlijk een beetje door. Uh, we zitten al uh, in met uh, The Last Summer van Ryan Judd. Met, van het album Summer of Flights. Uh, dus wind, ocean en summer. Uh, eens even kijken wat uh, was me eigenlijk nog meer opgevallen. Uh, nou, dat komt denk ik uit van Ocean of Fire van uh, en uh, Dat is dus... Het weer zit er eigenlijk goed in de, in de elementen. Ik wens je heel veel luisterplezier bij Peaceful Radio Show 1541 en voor de website Peerlradio.info